Zeven uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Jeugdzorg wil ouders in probleemgezinnen verplicht psychologisch laten testen... om de gezinssituatie beter te kunnen inschatten. Het meewerken aan een psychologische test is nu niet verplicht. Bij een vechtscheiding is vaak niet duidelijk wie van de ouders een risico vormt voor de kinderen. Aanleiding voor de wens van jeugdzorg is de zaak van de broertjes Ruben en Julian... die waarschijnlijk door hun vader zijn vermoord. Het gezin was al jaren bekend bij verschillende hulpinstanties, waaronder jeugdzorg. SNS Property Finance heeft 17 mensen op non-actief gesteld na een integriteitsonderzoek. SNS begon het onderzoek nadat bekend was geworden dat medewerkers zich mogelijk schuldig maakten aan opkoping, oplichting en witwassen. Een van de verdachten is een voormalig directeur van SNS Property Finance, dat onderdeel is van SNS Reaal. SNS verwacht dat de field en het Openbaar Ministerie aanvullend onderzoek doen. De Britse politie heeft op het Londense vliegveld Stansted twee mannen gearresteerd die een incident veroorzaakten in een Pakistaans vliegtuig. Het is nog niet duidelijk wat aan boord is gebeurd, maar ooggetuigen melden dat de mannen meerdere keren hebben geprobeerd de cockpit binnen te komen. Het passagiersvliegtuig met bijna 300 mensen aan boord was vanuit Lahore op weg naar Manchester. Het Openbaar Ministerie heeft 5,5 jaar gevangenisstraf geëist... tegen bedrijfendokter Joep van der Nieuwenhuizen... wegens omkoping, valsheid in geschriften, faillissementfraude... en het bezit van een vals paspoort. De voormalige eigenaar van de failliete RDM-werf... is de hoofdverdachte in het Rotterdamse havenschandaal. Volgens justitie is er genoeg bewijs dat van den Nieuwenhuizen... tussen 1999 en 2004 toenmalig directeur Willem Scholten... van het gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam omkocht... Het weer, vanavond neemt de buigheid af en zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt en er kan vorst aan de grond komen. Morgen begint de dag droog en met geregeld zon. In de loop van de dag gaat het regenen. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANRB-verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu langzaamaan op. Maar het was een drukke avondspits. En daarom zijn nog lang niet alle dagelijkse fiets zo 1, 2, 3 weg. Zeker niet op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Dat was onder meer het geval op de A1 bij Deventer, richting Hengelo. Tussen Twello en Badmen nog 10 kilometer fiets. Maar de rijbaan is net wel weer vrijgegeven. Er zijn ook heel veel mensen die zijn gaan omrijden via de oude IJsselbrug. Maar daar staat het ook ongenadig vast. Dan de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Ander ongeluk tussen de afrit Markelo en Bad. 8 kilometer, er is daar nog één rijstrook dicht. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht, bij Tempels dus. Voor de afrit Kertriel, 7 kilometer na een aanrijding. Dat gaat wel weer rijden, want de rijstroken zijn weer open. Er was een aanrijding op de A16, van Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brien Noordbrug, 3 kilometer. De weg is daar zo even ook weer vrijgegeven. En de A58, Tilburg richting Eindhoven. Daar staat tussen de afrit Hilvarenbeek en, en Gorle... 3 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Bij Volvo draait alles om u. De overheid maakt zich er zorgen over. Maar desondanks wil ik het recht behouden om te sterven aan een overdosis mayonaise. Meer van Maarten, het magazine. Opinierend, relativerend. Nu drie nummers voor 10 euro. Ga naar maartenonline.nl. Ja, ik ben eigenlijk tegen koopjes. Maar goed, doe het maar. Zweden zijn ook zuinig.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 bij Brans met boeken presentator Wim Brans kon hier vandaag niet zijn en ik vervang hem graag want we hebben een rijk programma vanavond. Welkom Ineke Riem. Dankjewel. Je komt uit Wassenaar en je schreef een roman Zeven pogingen om een geliefde te wekken. En daar zijn we blij mee dat je er bent om daarover te praten. De roman speelt zich af in Oudering, een dorp op het eiland Forneputten. En daarover zal het natuurlijk gaan zometeen. En verder zal het hier gaan over de poëzie, want in het boek wordt verwezen naar dichters. En bovendien is je achtergrond dat je docent Nederlands bent. En ook geef je poëzieworkshops aan kinderen ja. en ja. aan jongeren. En in dat verband gaan we luisteren, zometeen ook, om kwart over zeven... naar een jonge dichter te weten, Lucas de Sterke... De winnaar van de finale van een, uh, een, een soort afdeling... van de VSB Poëzieprijs voor jongeren. Ja, voor kinderen en jongeren, ja. Misschien wel de jongste dichter ooit op de radio zometeen. En, uh, en een primeur. We gaan later dit uur ook horen volkskrantcriticus Piet Gerbrandi over Ida Gerhard. Ida Gerhard die wordt gezien als een van Nederlands belangrijkste dichterissen... van de afgelopen eeuw, maar in een net verschenen publicatie... laat Gerbrandi van haar gedichten vrijwel geen Spaan heel. Wanneer is een poëzieregel goed, wanneer niet? Dat zal allemaal aan bod komen, ook in dat gesprek met Piet Gerbrandi... en ook hier in het gesprek met jou. Uh, maar om te beginnen dus die roman die er ligt... Paar weken geleden verschenen, zeven pogingen om een geliefde te wekken. roman over een meisje, geheet Lioba Hogenboom, die uh, opgroeit in oudering, een dorp op het eiland voorne putte En in een mailwisseling eerder van, uh, van de week mailde ik dat dat in Zeeland lag. Want jij uh, zei van zegt het nou niet op de radio, want het is Zuid-Holland. <laughs> en het schaamt Er zijn mensen op de Zuid-Hollandse eilanden die het heel belangrijk vinden dat. dat het wel als Zuid-Hollandse eilanden wordt gezien. Ja. Niet als Zeeland, maar goed. Maar het is natuurlijk... Uh, dit is natuurlijk ook pijnlijk als je dat niet weet. Het ligt vlak onder Rotterdam. Ja. Uh, tussen het Haringvliet en het Spuiden, Oude Maas en het Berielse Meer... heb ja. ik inmiddels opgezocht. Ja, er is weinig eiland meer over van voorne putten. <laughs> het ligt inmiddels behoorlijk vast uh, aan, aan uh, Groot Rotterdam, zeg maar. En wat voor gebied is dat eigenlijk? Want uh, ja, Spijkenisse. We hebben er allemaal wel een beetje een beeld van. als je het Ja, de Helevoetsluis en... Den Briel en Rokanje, wat veel mensen wel kennen, een bekende badplaats. Daar, dat vind je daar. Dus uh, duinen en weilanden en wat van die groeikernen waren, die wat uit de spuiten, of wat uit de flink gegroeid zijn. En, uh, en de dijk, ja. En eigenlijk toch ook een beetje Rotterdam al? Ja, ja nee. Als je je zeggen... boek leest, niet? Nee, nee. Het is, uh, nou ja... Het is toch nog wel, nog wel redelijk platteland. Ja, veel zo ook. Ja. Je hebt het dan wel over uh, het bestaande voor putten. En je hebt het dan over een dorp. En dat zou oudering moeten heten. Maar hoe ik ook zocht, dat bestaat niet. Dat is aan jouw fantasie ontsproten, toch? Ja, ja, ja, ja later ontdekte ik dat er wel een dorp uh, heeft bestaan met de naam ouderingen. En dat lag ergens op. Um, Zuid-Beveland. Dus wel in Zeeland. Maar dat is uh, ooit uh, overstroomd. Dus dat, dat bestaat al eeuwen niet meer. Um, nee ja, Ouderingen uh, is, is voor de mensen um, van voor de Putten op zich niet een, een heel vreemde naam. Want het klinkt heel erg als Oudenhoorn. En dat is het dorp waar ik zelf vandaan kom. En het lijkt er ook wel heel erg op. Maar goed, het is het niet. In welk jaar werd je dan geboren? 1980. In de roman uh, ja, wek je de indruk dat het niet meevalt om in zo'n dorpje geboren te worden. Nee. Uh, ik heb een paar zinnen genoteerd. Ouderling, <lacht> dat was het dorp waar je je diende te schamen... als je ergens goed in bleek te zijn. En wie zich anders gedroeg, werd er met argwaan bekeken. En wie succes had, die zou binnen de kortste keren... van zijn sokkel afdonderen. Ja. Was het echt zo, zo, zo erg? Helemaal niet. <lacht> nee. <lacht> maar mijn boek is een sprookje. Mm -hmm. Dus ja, in een sprookje heb je wat licht en wat donker nodig. En het gaat uiteindelijk... Um, Um, over de ont ontwikkeling van mensen. En nou goed, al die mensen in, in het boek zijn eigenlijk ook weer een soort van afsplitsingen van mijzelf. En het, het dorp is, heeft eigenlijk vooral een symbolische functie. Dus uh, uh, mijn persoonlijke herinneringen aan mijn aan jeugd in Oude Hoorn zijn. Uh, zijn uh, redelijk positief. Ja, natuurlijk zijn er ook wel minder leuke dingen voorgevallen. Zoals in elke jeugd. Um, maar het was niet heel verschrikkelijk om daarop te groeien. Het was uh, heel leuk. Ik heb heel veel buiten gespeeld. En heel veel uh, aan de slootkant gezeten. En in de weilanden. En uh, veel clubjes gehad met vriendinnen. Een rust die je nog steeds bevalt. Want je kwam hier net in Amsterdam. We zenden uit vanuit Desmet. Uh, vlakbij Artes. Ja. En, uh, Dit is wel een mooi stukje van de stad. Hier is het over het algemeen wel redelijk rustig. Ja. Maar je liep daarvoor over de Rozengracht, vertelde je... en daar beving je de drukte van de stad. Ja, ja ik, kan er heel, ik kan er niet meer zo goed tegen. Ik heb zelf vijf jaar in Amsterdam gewoond. Um, toen was ik op een gegeven moment wel redelijk gehard, denk ik. Um, maar uh, hoe langer ik weg ben, hoe slechter het, hoe slechter het gaat. Ik, ik krijg gewoon zoveel indruk en je ziet zoveel mensen... En, allemaal, al die richtingen en al... Ja, ik weet niet. Het is gewoon heel veel indrukken. En als je best wel gevoelig bent, dan... Ja, je weet gewoon niet waar je het allemaal moet laten. En voor je het weet ben je echt zeg maar overprikkeld. En nou ja, goed. Je hebt je verdiept in uh, mensen die afkomstig zijn uit dat dorpje. En waarvan er een aantal niet loskomen van de sleur en de bekrompenheid van dat dorpje. En die moeten uitbreken. En dat uitbreken, dat is ontzettend lastig. En bijvoorbeeld laat je één personage uh, mijmeren, of daarover wordt gezegd... dat de schrijvers die haar hart konden sterken... die waren op school nooit aan bod gekomen. En daar in dat zinnetje zit al dat je de, de, de verwachtingen... bij de literatuur uh, hebt gezocht en gevonden... en wilt demonstreren in dat boek, in de literatuur is redding. <lacht> Toch? In de verbeelding is redding. Ja, mooi dat je dat, er, dat erin leest... Ja, ja, de redding. In de, ja, it, um, wat zal ik daar eens op zeggen? Ik, ik weet niet. Ik heb gewoon heel veel verbeeldingskracht. Dus het is niet zo dat, dat, dat ik dat heb opgezocht om mij te redden of, of zo. Dus het was er altijd al wel. En, um, en er is, daar is heel veel schoonheid in te vinden. En, en uh, daarom. Ja. En juist in de literatuur, want je hebt verwijzingen naar Cafavis, de Griekse dichter, naar Hoeks. Uh, de Engelsman naar Marsman, Slauerhof, die zitten erin. Ja, dat, dat, maar dat, het is niet, niet allemaal heel bewust, hoor. Het is, dat heb je gelezen in je jeugd. En dat, um, nou, Yous trouwens niet. Dat was pas recent dat ik hem al vond. Maar um, veel van, de, van uh, de verwijzingen die dan opkomen naar, naar Nederlandse literatuur... Die, die eigenlijk als schrijvende gebeurt dat. Dan valt het je in en, en dan uh, denk je, oh ja, dat, of, of in die sfeer... En, um, dus ja, op die manier is dat gegaan. Ja. in je dagelijks leven als docent, je hebt ook Nederlands gedoseerd. Waar doseerde je het Nederlands? In Bussum heb ik op twee scholen gewerkt. Ja. Middelbare scholen. Ja, ja, ja. Had ik uh, bovenbouw Havo VWO. Ja. En je geeft nu workshops. In gedichten aan, schrijven. In gedichten schrijven. Aan jongeren en kinderen. Ja. ja. En deze week was er iets, een soort uh, een aanhangsel van de VSB poëzieprijs die met veel tamtam gewonnen is door Esther Naomi Perkin... een paar weken geleden. Ja, wat langer in januari, denk ik. Of eigenlijk al wel weer langer geleden. wij. er was ook iets voor kinderen, vertel. Ja, er is ook een jongerenproject en een kinderproject... waarbij we dus jongeren en kinderen betrekken bij die poëzie... en laten proeven aan het zelfschrijven van gedichten... Dus mijn collega's, poëziedocenten en ik, trekken dan het land in... en gaan naar scholen om daar met, met klassen te schrijven... eigen gedichten, geïnspireerd op een titel of op een dichtregel... uit de bundels die genomineerd waren. Bijvoorbeeld dus die van S&N Home Ja En je hebt het dan over basisscholen? Um, Zevende en achte groepers? Ja, middelbare scholen hebben we ook meegedaan. Maar ik heb dit jaar de lessen voor, voor de basisscholen gedaan. Dus dat zijn elf, twaalfjarigen? Ja. Geweldig, wat leuk, want dat, dat uh, ja, gedichten schrijven is dat ergens uh, speelt dat ergens bij kinderen van die leeftijd. Um... Je, nou weet je, eigenlijk zit er in elke klas wel een leerling die een schriftje heeft ergens waar wat gedichten in staan. En als ze we weten, meesten weten natuurlijk vooraf dat er bezoek komt en dat het iets met gedichten te maken heeft, dan komt dat schriftje ergens voor of na of tijdens die les naar voren. En mevrouw wil ze ook even naar mijn gedichten kijken en ik schrijf heel veel. En nou goed, dus er, er is altijd wel, wel iemand die dat doet. En op de meeste scholen um, hebben. Hebben uh, kinderen het ook al wel eens gedaan. Hebben ze een haiku geschreven of een, of een elfje of een Sinterklaasgedicht. Of ze halen het van internet. Maar goed, dat is dan toch ook weer uh, toch wel iets waardoor ze uh, gedichten zijn ja. leren kennen. Heb je het dan over elitaire scholen? Of zitten er ook zwarte scholen bij uh, in, de, in de Haagse Schilderswijk? Ja, overal. Uh, dus van, van de Randstad tot het platteland. En, en, uh, ja, dus de... Niet in de Haagse Schilderswijk op school zit degene die we nu aan de... Telefoon hebben, Lucas de Sterke. Maar hij is wel degene die afgelopen woensdag was het... de finale won van die, uh, ja. van die dichtwedstrijd. Ja. Lucas de Sterke, goedenavond. Goedenavond. Jij bent de winnaar van een enorme wedstrijd... waar, ik geloof, 3000 jongeren uit Nederland en België deelnamen. Met een gedicht. En we gaan je zo meteen vragen om dat gedicht voor te lezen. Uh, maar even vragen, je komt uit Ede, is het niet? Ja. En je zit daar op de Prins Constantijn School. Uh, be, uh, in groep 8. Nee, 7. Groep 7. Dus je hebt nog een jaar te gaan. Dan ben je waarschijnlijk 11. Ja. Fantastisch. Hoe ben je toe gekomen om mee te doen eigenlijk? Um, nou, er kwam zo'n mevrouw in de klas. En uh, die zei dat we dus meededen aan uh, zo'n dichtwedstrijd. En ik dacht, nou, dan maak ik wel even een gedicht. En hoe lang heb je daar dan over gedaan? Heb je daar lang over gewikt of stond het zomaar op papier? Um, nou, we hadden volgens mij uh, één les om het te doen. En ik weet niet uh, precies hoe lang die les ongeveer duurde... maar het was dus wel in die ene les al klaar. Ja, dus ni uh, niet heel moeilijk over gedaan. En nee. nou, nou werkte het zo dat je dan... je moest, in, je, moest je laten inspireren door een van de dichters die genomineerd waren geweest... bij de VSB Poëzieprijs, hè? Um, Dat weet ik niet zeker. Ik, uh, er, we kregen gewoon een plaatje te zien. En uh, toen moest ik daar een uh, gedicht bij uh, bedenken. En dat heb ik dan gedaan. En het hoefde niet te rijmen. Dus ik heb er eigenlijk gewoon een soort van verhaaltje van gemaakt. En jij dacht, als het niet hoeft te rijmen, is het eigenlijk wel makkelijk? Ja, dan is het wel een stuk makkelijker. Ja, en... Uh, ja, rijmen is ook niet altijd echt gewoon dat een gedicht daardoor beter wordt, hè? Nee. Nee. Um, nou ja, van harte gefeliciteerd. En wa was je eigenlijk verrast dat jij hem dan won, die prijs? Ja, ik eh, vond het wel leuk, eh, maar ik was ook heel erg verrast, want ik zag het niet aankomen. Nee. En we, eh, ja, moeten we iets zeggen voordat je het, het, gaat, het gaat lezen waar het over gaat? Of horen we dat vanzelf wel? Um, ik denk dat je dat vanzelf wel hoort. Ja, ik, ik kan wel zeggen dat het geïnspireerd is op de poëzie van Luc Gruwe. Sommige luisteraars die kennen dat, Vlaamse dichter. En dat het gedicht gaat over je pen, die je Kees noemde. Ja. Een geweldige vondst. Is dat een vondst die ook die Luc Gruwe al had? Of dacht je van, ik ga het zo aanpakken? Nou, um, ik dacht ik ga gewoon zo een gedicht maken. Ik... Uh... Ik uh, dacht gewoon, uh, ja, ik maak maar even wat. Want uh, hoe groot is de kans dat je wint? Want uh, je wint, uh, de kans dat je wint is toch niet zo heel groot. Dus. Ja. Nee, nou, dat is heel interessant wat je daar zegt. Dus misschien ben je eigenlijk juist wel goed als dichter... op het moment dat je niet denkt, ik moet per se winnen. Nou, ik dacht niet per se van, ik moet extra verliezen. Ik denk, ik maak gewoon een leuke... Gedicht en we zien wel wat er wat van komt. Nou, fantastisch zeg. We gaan vragen of je het uh, voor wil lezen nu. En gaan goed luisteren naar hoe het klinkt. Het heet dus bijzondere pen. Ga je gang. Ja. Bijzondere pen. Wat woon ik in een bijzonder huis? De planten praten tegen me totdat ze oud worden. Dan kunnen ze alleen nog maar verrotten. Ik heb zelfs een pen, die dit uit zichzelf allemaal opschrijft. Maar het kan ook heel vervelend zijn. Soms springt hij weg en verstopt zich. Daarom deed ik wel een uur over deze brief. Ik ben dol op die pen. Ik heb hem zelfs een naam gegeven. Kees. Hij is als mijn huis, mijn spullen, mijn kachel. Ik kan gewoon niet zonder deze pen. Het bijzondere is dat hij soms weigert iets op te schrijven. Daarom staan sommige regels niet in deze brief. Hartstikke mooi. Gedicht van Lucas de Sterke, groep 7-8, van uh, prins Constantijn... Uh, school uit Ede. Uh, enorm bedankt dat je het hebt willen lezen. En ga je nou door met dichten eigenlijk? Um, nou, ik denk het niet. Want uh, ik weet al die wedstrijden niet uit mijn hoofd en zo. En ik uh, denk dat ik gewoon doorga met uh, mijn normale leven... in plaats van de hele tijd bezig zijn met meer gedichten maken en zo. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat zullen een heleboel <laughs> mensen ook jammer vinden. Uh, maar misschien dat je nog op andere gedachten te brengen bent. Ontzettend leuk dat je even aan de te telefoon wilde komen. Wij gaan hier doorpraten over poëzie en over hoe mooi het kan zijn. En uh, jouw gedicht is ons daarbij als voorbeeld. Dankjewel. Ja. Lucas, de sterke dag. Doei. Nou, wat een goed gedicht, hè? <laughs> ja. Ja, leuk. Als je het allemaal niet zo serieus neemt... dan ontstaat er dus heel veel moois, blijkbaar. Ja. ja, maar het is ook een goed gedicht. Ja, het slot is mooi, ja. Het bijzondere is dat hij soms weigert iets op te schrijven. Ja. Daarom staan sommige regels niet in deze brief. Ja. En het is ook zo goed dat het nu een brief is geworden ja. en geen gedicht. Ja, dat maakt het heel raadselachtig. Voor wie was die brief dan? Wat, is, wat vind jij een goed gedicht, Ineke Riem? Dat heb... Pff. Ja, weet ik het. <laughs> ik, ik, heb de, ik heb er vanmiddag over nagedacht. Ik dacht, dat ga je vast vragen. En, en toen kreeg ik op een gegeven moment echt... van het. Ik werd zo moe van al dat denken daarover. Dat ik dacht, ja, wat is nou een goed gedicht? Wat vind ik nou een goed gedicht? Hoe moet dat nou? En dat, ik, dat ik uiteindelijk ja, dacht van, nou ja... Als het me raakt of zo, ja, weet je. Ik, ik heb eigenlijk niet heel erg een, een soort van poëtica... Of een soort van opvatting van hoe een goed gedicht moet zijn. Het nee, heeft je je werkt... me verrast en als, er, als ik... Ja, er iets bijzonders in vindt, dan ben ik eigenlijk al heel blij. Er is een KRO televisieprogramma nu, dat heet Over de Streep, waarin heel veel scholieren uh, dan het, het achterste van hun tong moeten laten zien. Ja. En dan krijg je allemaal gevoelsuitstortingen en, uh, ja. en mensen die zeggen dat ze gepest worden. En dat is heel, ik vind het een, een waanzinnig indrukwekkend programma. Arie boomsma die doet dat. Maar je zou denken ook als je, als je kinderen poëzie laat schrijven, dan komen er allemaal gevoelsdingen ja. aan bod. Want ja. mensen denken dat is poëzie. Ja. Ja. Zie je dat ook? Ja, ja, ja dat is soms wel. Uh, dat, dat maakt het ook wel heel mooi. Dat, je, dat Vaak gaat zo'n workshop of zo'n les van mij dan niet heel erg over poëzie of wat een goed gedicht is, maar eerder over wat durf je van jezelf te laten zien. En, en uh, het, het krijgen van zelfvertrouwen om iets. Hè, voor sommige kinderen is. Uh, Um, zeker, nou als je bijvoorbeeld, um, hey, je had het net over de Haagse Schilderswijk. Als je daar les geeft, dan werk je soms met kinderen um, die niet zo goed zijn in Nederlands. En die zich daar niet zo makkelijk in bewegen. En voor hen is het, is het uh, of denken dat een gedicht, dat is iets voor, nou, als je geleerd bent of zo. En dat vinden ze dan niet van zichzelf. Dus die moeten eerder een soort van grens over uh, om, om dat te gaan durven. Um, en soms kom je ook op scholen waar, waar uh, leerlingen dan um, zeggen, een gedicht. Uh, moet dat over jezelf gaan? Heba. Dus die moeten dan weer een heel andere grens over. Om, de, om dat te durven. Maar ik herinner me dat ik aan het begin van dit schooljaar. Uh, in, uh, in Limburg was. En uh, volgens mij. Um, en daar. Uh, um, in een. nou, volgens mij was een brugklas waar ik les gaf. en waar een jongetje. een gedicht had geschreven. over. Um, de dood van zijn zusje. zes jaar eerder. En dat aan mij liet lezen. Gewoon midden in het lokaal kwam hij naar me toe gelopen. en ik stond het zo te lezen. Ik dacht, jeetje... Heftig. En ik zei, ze, jeetje, wat, wat heftig, wat, wat, wat dat je dat durft. En, uh, en ineens staat het jongetje naast me te huilen. En ik denk, oh, ik had het helemaal niet zien aankomen. En een, een klasgenootje erbij om hem te troosten. En, en uh, later zei de, de mentor van de groep tegen mij dat hij daar eigenlijk nooit over praatte. Dus hij, blijkbaar voelde hij zich uitgenodigd in die les... om dat verdriet wat er wel degelijk dus nog was. Om dat in dat gedicht te leggen. En ook te laten lezen aan mij. Ik kwam er zelf uh, mee aanzetten. Um, ja, dus dat is dan wel weer bijzonder. Dat, dat voor zo'n docent het ook weer een aanknopingspunt is. Van, van hé, hey, ik zie nu een kant van mijn leerling. die, ja, die normaal verborgen houdt. maar die dus via zo'n gastles met zo'n vreemde mevrouw. dan toch ja, boven tafel voelt of komt. Ja. En de vreemde mevrouw ben jij? Ja, ja. En eh, hoe is de vreemde mevrouw ooit eh, zelf, hoe heb jij ooit die poëzie ontdekt? Is er een moment geweest dat je dacht, yes. Ja, ja, toen ik veertien was. Ja, toen zat ik in de schoolkrantredactie um, van mijn middelbare school, samen met mijn, uh, met mijn vrienden. En uh, behalve dat dat heel erg leuk was, dat... Uh, um, Hadden wij een, we hadden een soort van brievenbus waar je de stukken kon inleveren voor de, voor de schoolkrant. En iemand, ik, ik, ik verdenk eigenlijk een leraar Nederlands ervan... die had een gedicht in die brievenbus gestopt van Hendrik Marsman. Herinnering aan Holland. Niet echt iets wat je aan een schoolkrantredactie zou toespelen... omdat het gewoon ook al heel oud is. Maar goed, ik las dat gedicht en het was echt... Ik was echt van de wereld. Ik, ik dacht echt, hé, hoe, hoe kan dat? Wat ze dan zo'n esthetische ervaring noemen, wat ik nooit eerder had gehad. Maar ik snapte niet hoe, hoe een mens iets kon maken met woorden. Wat gewoon zo ja, klopt of zo. Het was groter dan ik. Ik kon er niet bevatten. Ik kon er met mijn denken niet bij. Het kwam op een andere manier binnen. En ik, ik was echt sprakelozer van. Dus dat is, zo is het een beetje. Kan je daar nog regels uit citeren of niet? Herinnering aan Holland. Ja. Is uh, dat van de peppels langs de. Nee. Nee, dit is. Dat is uh, denkend aan Holland zie ik brede rivieren. Traag door oneindig laag. Die zit dan kanon. wel in mijn uh, kanon. Ja, ja. Rijen ondenkbaar eilen populieren... als hoge pluimen aan de einde staan. Ja. En het was dus een leraar die je daarop wees. Ja, ik denk dat het een leraar was. Het was maar. Of misschien de muze die hem in de brievenbus had gestopt. Maar ja, ik denk dat het een leraar Nederlands is geweest. De muze. Maar het is eigenlijk in, in dit boek. Wat je geschreven hebt, Zeven Pogingen om een geliefde te wekken. Daar heeft de literatuur een soort betekenis gekregen. dat mensen kunnen uitbreken. uit een wereld waar ze eigenlijk een beetje vastzitten. Althans, dat haal ik er dan een beetje uit. Ja, dat heb je wel heel scherp gezien. Ja. Ja, het gaat, voor mij gaat het boek heel erg over bevrijding. Over jezelf uh, losmaken van overtuigingen. en, en uh, die, je, die je tegenhouden. of om. Uh, Um, of van uh, bepaalde kanten van je persoonlijkheid of van je karakter die je ja, die je, die je tegenhouden op in een ja, proces van, van uh, uh, persoonlijke ontwikkeling. En betekende Marsman dan ook zo'n moment voor jou? Um, ik weet niet het is, het is wel een soort van. Um, ik weet niet of het een soort van bevrijdingsmoment was. Het is wel een moment dat ik echt werd aangeraakt door literatuur. Terwijl ik had natuurlijk in mijn jeugd heel veel kinderboeken gelezen. En ik uh, uh, las nog steeds. Ik was wel gewoon iemand die heel graag las. En qua poëzie, ja, nou ja, goed. De spin van Anim G. Schmid. Dat, dat was zeg maar mijn poëzie-repertoire uh, totdat ik veertien was. Dus dit was wel echt een soort van nieuwe wereld die voor mij openging. Ja, uit wat voor gezin kwam je? Waar er veel boeken? Um, ja, er waren best wel veel boeken, maar niet per se heel literair of zo. Mijn moeder was wel een lezer, maar er waren vooral heel veel kinderboeken. Mijn, mijn moeder zelf is, is opgegroeid, is, was de jongste. Uh, uh, zij komt ook uit het dorp waar ik vandaan kom. En um, in haar gezin, haar, haar moeder was gewoon altijd druk... en had gewoon nooit tijd om haar voor te lezen of, of, of nou ja, dat soort dingen te doen. Dus eigenlijk heeft zij... Um, haar eigen jeugd ingehaald met mij en mijn zusje. Dus nou ja, goed. Zeg maar, zo'n beetje alle kinderboeken die uit zijn gekomen tussen 1980 en 1990, die zijn bij ons binnengekomen en voorgelezen. En nog een keer voorgelezen. En zelfs totdat ik in groep 8 zat toen nog tussen de middag, dat zij dan uh, uit boeken voorlas... en dat vriendinnetjes, als ze bij mij kwamen eten tussen de middag uit school... dat we ja, dan na het eten naar zaten te luisteren... dat mijn moeder dan weer voorlas uit Rolda of Paul Biro of nou goed, wat dan ook maar voorbij Ja, kwam. ja de kracht ja. van het voorlezen. Uh, we gaan straks ook vragen aan jou om nog iets voor te lezen ja, van het boek. Ja. Waarom heb je dan toch eigenlijk die, uh, die, uh, die, die, die afstand... tussen het platteland en, en, en de stad eigenlijk vergroot... Als ik je nu zo hoor, zeg je van ja, de, de, hey, je hebt eigenlijk een geïsoleerdere wereld gemaakt ja. dan, dan, dan die in, in jouw ervaring was. Ja, maar weet je, um, eigenlijk gaat mijn boek helemaal niet over dat dorp. Dus dan moet ik het nou misschien maar even opbiechten. Het is een sprookje. Dus dat, dat hele dorp he, is echt een, een soort van... Um... Ja, even van jouw sprookje naar de harde werkelijkheid van de files, ja. want er is b informatie Onderweg naar de toppers op de A1 komen mensen in de file van Amersfoort naar Amsterdam. Ja wel, bij Krapel Nuidenberg 5 kilometer. Want een kapotte bus blokkeert daar twee rijstroken. Elders op de A1 gaat het een heel stuk beter. We hadden vanmiddag 20 kilometer file bij Badmen richting Hengelo. Daar is nu nog 3 kilometer van over. Dat begint ook op te lossen. De A13, Den Haag-Rotterdam. Daar blokkeert een kapotte vrachtwagen een deel van de rijbaan bij Delft Noord. En dat levert 3 kilometer file op. En van Den Haag naar Rotterdam ook nog langzaam rijden bij de afrit Berkel en Roderijs. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Brans met boeken van vrijdag 24 mei. Vandaag met de jonge dichter Lucas de Sterke. Wel in een prachtige primeur net een kwartier geleden. Uh, straks gaat het hier over een hele oude dichteres Ida Gerhard. Die is al lang niet meer in dit leven ook. Uh, maar er wordt nog altijd heel veel gelezen. Uh, en we horen dan Piet Gerbrandi van de Volkskrant verkondigen... hoe hij op haar werk is afgeknapt. Maar eerst praat ik verder met Ineke Riem, die net een roman schreef waarvan we hoorden dat het eigenlijk een sprookjesboek is. Ja. Dat was mij ook niet ontgaan. <laughs> dat er allemaal dingen in voorkomen die helemaal niet kunnen. Um, en waar we een beetje op ingezoomd hebben... is dat er nogal wat verwijzingen naar dichters staan. En ook trouwens naar muziek. Ja. Um, zullen we even iets van de muziek doen die in het boek voorkomt? Ja, dat lijkt me goed. Uh, want er is een nummer, we moeten even vertellen. Het hoofdpersonage Lioba, dat is een meisje, een jonge vrouw die woont samen met haar opa, een man met een grijs staartje in zijn nek... die gelijkenis vertoont met Willie Nelson. Ja. Willie Nelson, de Amerikaanse countryzanger, gitarist en ja. liedjeschrijver. Ja. En over wie we in je boek lezen, ik citeer... Zelf hield hij meer van obscure nummers dan van grote hits. Van vreemde experimenten waarin de ware muzikant zich toonde. Zoals het menuet van Bach dat Willem Nelson begon te tokkelen op de plaat... die hij bijna drie weken geleden in de brievenbus had gevonden. En die plaat, die LP, die komt ook voor in het boek, dat is de LP... Red Headed Stranger, ja, uit 1975, uit mijn hoofd. Ja, dat is de plaat die, die de hoofdpersoon aan het begin van het boek... op de jaarlijkse rommelmarkt van uh, ouderingen uit de, de Platenkraam ja. ja. toen Ja. We nog van ja, die Red Headed Stranger. Dat ben ik ook een beetje want ik ben heb rood haar. Ja. ja is dat the story of your life is dat belangrijk rood haar hebben? Nee, helemaal niet. Maakt niet uit. <laughs> nee. ja. Oké. Okay. We gaan wel luisteren even naar Willie Nelson nee. want het is een bijzonder muziekje. Ja. Billy Nelson. Yeah. Is dat ook een lievelingsmuziekje van jou? Nee, echt ben ik niet, geen <laughs> grote liefhebber van... maar mijn vader wel. Dus oh. dat, was, dat was misschien ook wel de link toen ik, dat ik, toen ik Willie Nelson tegenkwam... dat ik dacht van, oh ja. Ja, of misschien ook wel een onbewust... een soort van inspiratie voor die, voor die grootvader-figuur. Uh, ja. Ja. Ja. Want je vader is die ook een lezer? Want die kwam net in het verhaal niet voor. Nee, niet niet. Nou ja, goed, hij leest wel. Maar niet, zeg maar, ge geen literaire lezer. Nee, en die, ja. zit, die, die draait dan liever Willie Nelson. Het <laughs> boek van jou, Zeven pogingen om een geliefde te wekken... Daarin loopt verschillende verhaallijnen door elkaar. Ja. Er is ook sprake van een hoogbejaarde vrouw die Neeltje heet. Ja. En die in het bezit is van brieven van een andere vrouw... die ooit de dominees doch, uh, vrouw was ja. van het dorp. En tussen die twee vrouwen bestond een liefdesrelatie. Ja. Maar de oude Neeltje heeft er eigenlijk onvoldoende werk van gemaakt. En dat is eigenlijk dus het verdriet van haar leven. Want ze ziet erop terug... Als ja. je denkt, had ik maar, was ik maar iets, iets. dan had, was ik zoveel gelukkiger geweest. Er speelt ook een standsverschil tussen. het is de domineesdochter. Uh, versus de middenstandsdochter. Ja. in dat dorpje daar in Zuid-Holland. Wil je een fragment lezen op bladzijde 74, 75? Um, en. Um, praten we daarna over door. Is goed. Neeltje is aan het woord. Juist. Dat is dus de oude dame. De oude dame, ja. Ik was zestien toen ik haar voor het eerst zag. De nieuwe domineesvrouw. Ze woonde net in Oudering... en wandelde op een zaterdagmiddag over de dorpsring... met de vrouw van de burgemeester. Een veel eisend type dat de ene na de andere dienstbode versleed. Ik kwam juist uit school en fietste de kaatsbaan op. Met rode wangen en een klamme rug van de tegenwind... die me vanaf Briele had proberen terug te duwen. Zeewaarts... Alsof hij, alsof hij wist dat er thuis onheil op me wachtte. De onbekende gestalte in haar nauwsluitende mosgroene jurk... trok onmiddellijk mijn aandacht, hoewel ze mij niet leek te zien. Een hoedje van gladstro hulde de bovenste helft van haar gezicht in schaduwen. Haar verdraagzame glimlach liet zonneklaar blijken... dat de chaperone niet tot haar intieme vriendenkring zou gaan behoren hoezeer de dame ook mocht vinden dat ze daar op grond van haar maatschappelijke positie recht op had. Voor de winkel stapte ik af. Ik treuzelde net zo lang met mijn schooltas tot de dames me passeerden. Het afgemeten knikje van de een verdween in een uithoek van mijn blikveld... dat werd vervuld door het gezicht van de ander. Een gezicht dat ik al duizenden keren had gezien. Ze was het precies de getekende schoonheid op de Nivea-reclame... die ik uit de winkel had weggenomen... en die naast mijn spiegel op de muur hing. Terwijl ik naar binnen ging, nam ik me voor... zo dicht mogelijk in haar buurt te komen. Tot zover het fragment, de oude Neeltje. Ik had, toen ik eh, over die Neeltje las... associaties met Ida Gerhardt, de poëzie van Ida Gerhardt. Die noem je nergens, maar toch, toch moest ik eraan denken... omdat het over Holland gaat, omdat het over water gaat... Ja. Uh, en die eilanden en die wereld, nou weet ik wel... Ida Gerhard kwam uit de buurt van Zutphen, meen ik. Ja. Maar dan ook toch die lesbische achtergrond. Uh, ik moest heel erg aan haar denken. En jij zei van, ja, dat heb ik helemaal, heb ik helemaal niet over nagedacht, toch? Ja, dat klopt, ja. Ja, maar iemand anders had, zei ook tegen mij... Had, had ook een associatie met Ida Gerhard en... Uh, uh, ja, dus in die zin, ja, het kan natuurlijk. Het kan. Ja. Um, ben je een liefhebber van de poëzie van Ida Gerard? Ik, ik heb één bundeltje van haar. En ik ken haar, haar ja, wat, wat in de, haar klassieke, geworden gedichten... zeven maal om de, om de aarde te gaan, als het zou moeten, op handen en voeten. Dat, dat, dat ken ik. En, um, en, en verder weet ik niet zo heel veel over haar en, en heb ik niet zoveel van haar gelezen. Welke bundel heb je van haar? Het Veerhuis uit 1946. Het Veerhuis. Dat uitgerekend die bundel, trouwens, blijkt het onderwerp te zijn van een zeer onverwacht artikel dat deze maand werd afgedrukt in het tijdschrift uh, Schriftuur geheten. En dat is een blaadje van het Ida Gerhard genootschap. Nou, blaadje dat is oneerbiedig, tijdschrift. Uh, en daarin uh, staat een artikel van Piet Gerbrandi. En onverwacht, omdat je zou denken dat deze man, een klassicus, een dichter, criticus van de Volkskrant. Uh, natuurlijk een groot fan zou zijn van Ida Gerrit. Maar nee, in het uh, periodiek staat een uiterst negatief stuk. Hij pakte juist die bundel Veerhuis erbij... en later in het artikel, artikel niet veel van heel. We hebben Piet Gerber gevraagd, maar hij kon niet uh, hier zijn op dit moment. Maar ik sprak hem gisteren en maakte een opname. En om te beginnen vroeg ik hem natuurlijk wat er nu eigenlijk volgens hem mis is... Met de poëzie van Ida Gerhardt laten we daarna gaan luisteren. En daarna pakken we dan het gesprek weer op in een keer riem. Hier komt het antwoord op de vraag: wat er mis is met de poëzie van Ida Gerhard. Nou, ik geloof niet dat ik kan daar een heel algemeen een antwoord op kan geven. Want ik ken eigenlijk dat werk heel erg slecht. Ik ben natuurlijk opgegroeid als klassicus. Met het idee dat Ida Gerhard één van ons is, en geweldig en bijzonder. En uh, ik ben eigenlijk nooit echt op het idee gekomen om dat, uh, om dat te onderzoeken. Behalve dan dat ik haar uh, vertalingen goed ken. Van de Georgica van Vergilius onder andere. En die vind ik echt heel goed. Um, dus Ida Gerhard was in eerste instantie een beetje een verhaal voor me. En uh, toen ik uh, vorige zomer het verzoek kreeg om iets over haar te gaan zeggen... ben ik voor het eerst eigenlijk echt in dat werk gedoken. En verder dan één bundel ben ik eigenlijk niet gekomen. Uh, ja, min of meer... Uh, uh, uh, uh, op de gok heb ik die bundel Het Veerhuis gekozen. En die heb ik een paar keer gelezen. En ik merkte, ja, tot mijn eigen ontzetting ook wel... dat ik, hoe vaker ik het las, des te agressiever werd ik. Ik vond het... Ik vond het... Um zelf ingenomen, arrogante, platte poëzie... van iemand die vervuld is van haar talent... en daar de hele tijd over praat. Zonder dat verder uit die bundel dat talent ook blijkt. Dus um, ja, mijn, mijn, mijn uitkomst was eigenlijk... Uh, dat in ieder geval deze bundel uh, getuigt van een enorm narcisme... maar ik kan dus niet uh, nagaan, of in ieder geval uh, niet, niet met zekerheid zeggen... of dat in de rest van het werk ook zo is. Ik hoop van niet, natuurlijk. Maar uh, goed, ik heb natuurlijk wat, dat, dat verzameld werk wat doorgebladerd. en Een aantal gedichten worden vaak door klassici geciteerd. Uh, uh, dus die, die ken ik dan ook wel. Um, hoe representatief het Vierhuis is, weet ik dus niet. Maar, maar voor mij in ieder geval genoeg om dat verzameld werk voorlopig niet meer open te doen. Is het eigenlijk niet heel erg makkelijk om kritiek op poëzie te hebben? Altijd. Kan je niet eigenlijk altijd uh, makkelijk iets neersabelen? Je bent poëziecriticus, je doet dat ook regelmatig in de Volkskrant. Daar word je voor betaald. Ik wil niet uh, je, je werk bagatelliseren, Maar ja, je kunt natuurlijk serieus bedoelde poëzie, die van Ida Gerhard is... Ja, makkelijk afdoen met dat het pathetisch is als het heel erg... Uh, over gevoelens gaat bijvoorbeeld. Dus kritiek hebben is ook wel makkelijk. Ja, natuurlijk. Maar uh, ik ben. Uh, in wat, wat poëzie betreft, ben ik een beetje een, een uh, heb ik een groot talent voor bewondering, geloof ik. En uh, als je nou bijvoorbeeld de poëzie neemt van een, een leermeester van Ida Gerhard, uh, uh, uh, Leopold, dat is echt een zo ongelooflijk veel groter dichter. En dat is natuurlijk ook gedateerd tot op zekere hoogte... en het is ook hier en daar pathetisch. Maar dat heeft zo'n onmiskenbare urgentie en kwaliteit... en hij heeft echt iets te vertellen over dingen die we nog niet weten. Hij nou heeft Karel van het Reven ooit een beroemde reden gehouden... over de onleesbaarheid der literatuurwetenschap. En die zei, je kan vaak helemaal niet zeggen waarom een dichter groot is. Kan jij heel in het kort zeggen wanneer een dichter groot is... Nou, dat heeft, ja, goed, dat is natuurlijk een, een lastige kwestie. Uh, in de eerste plaats is het volgens mij iets fysieks. Hè? Dus, um, je hebt een beroemde uitspraak van uh, Robert Graves. Dat op het moment dat je kippenvel krijgt, dan weet je dat hier iets groots aan de hand is. Um, dat is misschien heel specifiek, maar uh, wel degelijk geloof ik, zo, geloof ik dat het zo is. En dat merk ik week aan week, want ik lees verschrikkelijk veel poëzie. Dat op het moment dat je echt iets goed leest, dan gebeurt er fysiek iets. Je, je hartslag verandert, je gaat anders ademen, je komt in een soort, ja, je komt in een ander soort modus terecht. Dat is, dat is natuurlijk een een heel direct, intuïtief middel. En vervolgens ga je verklaren waarom die, ga je proberen te verklaren waarom je die reactie hebt. En eh, dan kom je uiteraard altijd met gelegenheidsargumentaties aan. Maar wat je onder woorden wil brengen is een primaire reactie. Waarom vind ik dit nou zo goed of waarom vind ik dit nou zo slecht? En eh, het enige wat je vervolgens kunt doen... want het, er zit natuurlijk een grote, grote mate van subjectiviteit in... is om je oordeel dan te toetsen met, met anderen. Eh, en eh, bovendien... Um, ja, mag je hopen dat je na veertig jaar poëzie lezen... intensief poëzie lezen... een soort um, um, geïnternaliseerde uh, ja, kwaliteit uh, uh, hebt. Maar uh, ik weet dat er mensen zijn die mijn oordelen belachelijk vinden. <lacht> er zijn er overigens ook een heleboel die mijn oordelen altijd zeer op prijs stellen. Ja. Waaronder ik ook. Um, de, de, je sluit af het stuk uh, over Ida Gerhard met een citaat van Sybrun Paulet. Die heeft gezegd, alles van waarde is weerbaar. En dat is natuurlijk een knipoog naar die uitspraak van Lucie Baird. Die zei, ja. alles van waarde is weerloos. Alles van waarde is weerloos, is trouwens een uitspraak... die bij heel veel mensen kippenvel doet uh, ontstaan. Want die vinden dat prachtig. Maar je kan net zo goed zeggen, van het is eigenlijk kletskoek... Uh, want het is helemaal niet waar. Het is aantoonbaar waar dat er heel veel van waarde niet weerloos is. Dus eigenlijk, uh, volgens jouw definitie van het moet fysieke reacties opwekken... zou het een hele goede dichtregel zijn. Maar je kan net zo goed zeggen... Dus de, de, de, de critici van Lucebert zeggen dat ook. Het is eigenlijk onzin. Ja, maar of iets onzin is, dat is eigenlijk een heel verkeerd criterium. Want een groot deel van de wereldliteratuur is onzin. En um, dat geeft helemaal niet. Want literatuur is altijd een verhaal over, als het goed is... wat het betekent om in de wereld te zijn en in de wereld rond te lopen. Wat het betekent om die menselijke existentie te voortduren. En uh, daar zit geloof ik mijn probleem bij Ida Gerhard. Dat ze niet dat ze die, die, die, die werkelijk existentiële problemen ontloopt... door het alleen maar te hebben over het feit... dat zij in staat is om over die existentiële dingen te praten... wat ze vervolgens niet doet. Hè? En um, dat, dat irriteert mij mateloos. Ik denk, als ik zo'n gedicht lees over in, ze, in, die, in het veerhuis... Uh, aan het zwemmen is in een of ander vijvertje... ik denk, beschrijf nou eens even wat het betekent... om in zo'n vijver rond te Zwemmen. Uh, geef mij een, een, een fysieke of een, of een filosofische of een psychologische. Don dat niet. Geef mij een indruk van wat het betekent om in dat water te liggen. En dat gebeurt niet. Nee, nee Het is duidelijk. Je, je, ik, ik, je, je sluit je stuk af met... Uh te zeggen, de poëzie heeft bij mij weerstand opgeroepen... Hè? die poëzie van, uh, van Ida Gerhard. Mogelijk is dat een bewijs van de kracht van haar werk. Wat bedoel je daar nou mee? <laughs> nou, uh, je moet weten dat dit um, uh, stuk uh, uh, voorgedragen is... als een, als een uh, lezing bij een jaarvergadering van het Ida Gerhard-genootschap. En daar zitten natuurlijk de hele... Alle, alle liefhebbers van Ida Gerhard zitten daar. En... Um, ja, ik, ik voelde me buitengewoon ongemakkelijk over het feit... dat ik daar drie kwartier lang een verhaal had staan houden... waarin ik duidelijk maakte dat haar werk zo slecht was. Had je ook enorm veel plezier in, natuurlijk. Nou, ja, nou, een, een, een zekere mate van leedvermaak uh, zat er wel in. Maar aan de andere kant, ik had het echt niet zo bedoeld. Het is mij overkomen. Ik had gedacht dat ik het goed zou, vonden, zou vinden en dat was niet zo. Dus, Maar goed, ik dacht, ik zeg maar eerlijk hoe het zit. En ik zag in die zaal inderdaad de, de, de, de gezichten betrekken... en mensen werden onrustig. En ja, uh, um, kijk, uh, uh, het feit dat er uh, uh, toch in Nederland... een heleboel mensen zijn die van haar werk houden... en het feit dat ik zelf ook haar vertalingen goed vind... dat zou erop kunnen wijzen dat... dat uh, uh, uh, dat ik me vergis of dat, dat ik toevallig niet de juiste persoon ben om dat te lezen. Dat laatste is ongetwijfeld het geval. Maar ik zal niet ontkennen dat die laatste zinnen uh, iets te maken hebben... met een poging om iets goed te maken wat ik, wat ik daar verknoeid had. Want ik dacht zo meteen is het pauze en dan, uh, dan word ik gelinst. En dat is ook bijna gebeurd. Ja. overigens zijn ze zo sportief geweest... bij het Ida Gerhard Genootschap... om de lezing nu af te drukken. En daarom staat het nu in de belangstelling... in het periodiek schriftuur... wat uh, uh, helemaal gewijd is aan Ida Gerhard... en waarvan het toch prachtig is... dat de dichter is hoe dan ook... in leven wordt gehouden, toch? Ja, nee, dat vind ik, dat vind ik ook... Uh, heel fair dat ze dat gedaan hebben. Ik had gedacht dat ik nog wel... vele reacties zou krijgen... en verzoeken tot... Uh, uh, ingrepen in de tekst. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben het ongewijzigd uh, gedrukt. Nee, en dat lintje dat is er dus ook niet gelukt. Want hoe zag dat er dan uit? <laughs> ja, nou, er was uh, grote commotie in de pauze. En er waren mensen die uh, overwogen om het bestuur van, de, van de, uh, het genootschap nou zo niet af te zetten, dan toch in ieder geval een, met een berisping naar huis te sturen. Dus na de pauze had de voorzitter ook echt iets goed te maken. Dus hij zich echt aan het verontschuldigen tegenover het publiek. Het heeft misschien toch ook te maken met de status van de dichter... die nu helemaal niet meer lijkt op die in de tijd van Ida Gerhard. Vroeger was een dichter iemand, neem Roland Holst. Hè, dat was een van de eerbiedwaardigste figuren uit de samenleving. Tegenwoordig uh, zit hij bij De Wereld Draait Door... en uh, ja, die, die, dat beeld van de dichter is geheel gekanteld. Ja, dat is zo. En een van de problemen is natuurlijk dat Ida Gerhard... Um... Uh, leefde in een tijd waarin dat beeld allang aan het kantelen was. Alleen zij had het niet in de gaten. Dus ze is gewoon doorgegaan op een 19 e eeuwse manier. Op een manier die 19e-eeuwser was dan dat van haar leermeester Leopold. En daardoor een soort fossiel is geworden. Maar omdat haar werk zo toegankelijk is. Um, denk ik dat er een heleboel mensen zijn. die, die, die zeggen: Ja, kijk, uh, het is. Uh, ik begrijp wat hier staat. En het is heel verheven. En. Uh, het komt van een bijzondere vrouw. En uh, de, ook nog iemand die de klassieken beheerst. Want daar, daar, daar rust ook een soort uh, uh, ja, heiligheid op... die ik nooit, nooit helemaal begrepen heb. Uh, en dus, dus zo'n Ida Gerhard ja, het is mooi dat ze, dat ze dat werk natuurlijk levend houden... maar er zit ook een, een grote mate van heilige vereering in... waar ik echt allergisch voor ben. Ja... Tot zover de allergie van Piet Gerbrandi. Uh, die tekst trouwens die is verschenen in het nieuwe nummer van Schriftuur. Dat is net uit Schriftuur, het periodiek van het Ida Gerhard Genootschap. Um, en wij praten hier verder met uh, Ineke Riem... schrijfster van Zeven Pogingen om een geliefde te wekken. Ja, jij hebt meest te schrijven terwijl je naar Piet Gerbrandi las... want je ja. wil waarschijnlijk wel... Uh, hem, ben het met hem eens eigenlijk, <laughs> met het meeste wat hij zegt. Ik krijg college, ik moet even meeschrijven. <laughs> Ja, wat, wat wil je horen van mijn aantekeningen? Ja, hij moet zeggen wat je vindt. Ja, nou allereerst moet ik natuurlijk zeggen... dat ik geen 40 jaar ervaring als poëzielezer heb. Nee. Dus ja, mijn hele oordeel is natuurlijk... Maar, vergeleken bij dat van hem stelt het allemaal niks voor. Maar ik reikte naar de pen hier toen hij schreef over haar... dat ze zo vervuld was van haar talent en noemde haar narcistisch... en nog een aantal heel onaardige dingen van het Zelf ingenomen... Ja, nou ja, nou vooral dat zelf ingenomen narcistisch en vervuld van mm -hmm. je talent. Toen dacht ik, ik weet natuurlijk niet zoveel van Gerhard, maar ik heb wel een boek geschreven. Dus ik weet wel wat er gebeurt als je aan het schrijven bent. En, en wat, ik, ja, Gerhard is natuurlijk ook een heel religieuze dichter. En Gerbrandi is iemand die daar niets mee heeft. En ik, ik kan me voorstellen, ik ervaar zelf als ik schrijf dat sommigen, dat je invallen hebt... En als je een beetje mystieke neigingen hebt... of enigszins spiritueel geïnspireerd bent, dan heb je de neiging om dat toe te schrijven aan iets buiten je. Dan Je bent aan het schrijven ineens een, een mooi beeld of een mooie zin... die op papier komt te staan. Dan denk je niet van, kijk, heb ik dat mooi gemaakt? Maar dan denk je, oh, wat, wat mooi, waar komt dat vandaan? Is het de muze die het me influistert of iets? Heb je ook last van een beetje? Ja, ik kan heel erg genieten als er ineens iets moois op papier staat. En ik, en ik heb niet het idee dat ik het dan helemaal zelf gemaakt heb, maar dat het een soort van ingeving is. Dus ik ben wel een beetje van die. Ik ben daar wel een beetje gevoelig voor. En ik, ik zie wel. Een, een, een, een, ja, weet ik wel, Iets dat mij influistert of zo. Dus ik, ik denk van. Nou ja, dat, dat is ook een echt geweldige ervaring als je aan het schrijven bent. En zeker het hele schrijfproces van dit boek, wat ik uh, geschreven heb. Um, het, eigenlijk de eerste versie heb ik geschreven toen ik nog leraar Nederlands was. Gewoon elke ochtend voordat ik naar school ging, een uurtje uh, heb ik eraan gewerkt. En daardoor door, uh, ging ik de dag ook heel anders in. Dat ik ook echt ging kijken van wat kom ik tegen, op mijn, wat, wat komt op mijn pad dat in mijn boek past. En er allerlei toevalligheden ontstaan. Je komt ineens drie keer op een dag de, de naam Fjodor tegen, waar je dan voorheen nooit van had gehoord. En dacht, oh, maar die moet ik dan misschien iets mee. Dus op een gegeven moment. Um, ja Heb je het idee dat, dat misschien de kosmos of wat dan ook met je, met je, met je meespeelt? dus het, de hele, het ervaren van de werkelijkheid wordt een soort van spel. En jij en, denkt um, dat dus Piet Gebrandy daar eigenlijk te nuchter voor is? Ja, maar ik dacht, ik dacht misschien ter verdediging van Gert als zij dat schrijven ook op zo'n manier er, ervaren heeft... Dat, uh, dat er ook iets buiten je is, wat, wat, dat het iets is wat je toevalt... Mm -hmm. um, dan is het niet per se narcisme, maar is het een soort van enigszins mystieke ervaring of zo... waar hij volgens mij helemaal niet gevoelig voor is en niks meer heeft, maar goed. Wat heb jij met Lucebert? Want in die, op welke de, pagina, de, de, de Franse pagina, hoe noem je dat, of de, de titelpagina... Ja. daar staat een citaat van Lucebert. Ja, een motto. En dat luidt? Ik ben niet langer van land, ik ben weer water. En waarom staat dat er? Dat komt uit zijn gedicht, uh, ik draai een kleine revolutie af... ik ben niet langer van land, ik ben weer water. Dat komt omdat dit, deze dichtregel voor mij heel heel belangrijk is. Omdat wat hier staat, ik ben niet langer van land, ik ben meer water. Dat is wat, wat mij zelf is overkomen. Dat ik het idee had dat ik van land was geworden. Verhard, zeg maar. En op een gegeven moment zo... ja, ver was afgeraakt van wie ik eigenlijk zelf ben... He, hoe je in, in de loop van, van ook volwassen worden door allerlei teleurstellingen die je meemaakt, misschien ook uh, uh, yeah, uh, nare naar ervaringen. Hoe die je zo kunnen tekenen. dat je op, op een dag ja, ontdekt. Ik ben dan sadder, but wiser geworden. En maar ik ben eigenlijk iemand van ik zelf denk van nou. Ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig met de persoon die ik ben. En uh, toen ik echt... Dat, ja, ik, er is een moment geweest uh, toen ik eind twintig was... dat ik echt op een randje van een depressie uh, balanceerde. En, um, en dat het gewoon tijd was dat ik ingreep. En, en dat is dat moment wat, wat ik herken in dat gedicht. Wat het voor mij betekent, ik ben niet langer van land, ik ben meer water. Dat ik toen dacht van, maar oké, okay, dit is niet wat ik wil. Dit is niet wie ik ben. Tijd voor actie om weer water te worden, vloeibaar. Nou ja, dus een, een soort van proces van persoonlijke ontwikkeling aan te gaan... Um, bevrijding, inderdaad, waar, waar mijn boek ook over gaat. Dus het ja. bevrijden van die dingen die je tegenhouden. En ik kwam daar ook op, om je er nu naar te vragen... naar uh, Lucebert, of andere mensen zeggen Lucebert. Lucebert. Hè, um, omdat hij ook wel gezien wordt als religieuze dichter. ja ik Terwijl denk, hij ik, eigenlijk ik, een van de vijftigers was toen er ja. werd afgerekend. Maar zij zeiden, en, uh, religieus is misschien een woord wat hij, wat hij volgens mij zelf... Ik herinner me dat ik, dat ik ooit zo'n oud interview heb gelezen met hem, waarin hij daar dan een beetje tegen sputterde. <lacht> die iemand ook zei: Ja, maar er zit toch wel allerlei mystieke en gnostische kanten aan je poëzie. En, uh, en je geloofde in God. En toen zei hij: Ja, nou, dat, dat, zo wil ik dat dan niet noemen. En uh, nou, dat weet ik allemaal niet. En, maar ja, maar ik geloof dat Wim Hazeu, die werkt nu aan de biografie, ja. dat die gaat nog komen met onthullingen op het gebied van dat hij eigenlijk lid werd van de katholieke kerk en zo, ik, meen ik gehoord Ja, hebben. Of je, je was... kunt in zijn gedichten heel veel my, mystieke verwijzingen ja, vinden. Ja. we gaan even luisteren naar één zo'n gedicht. Nee, dat kan eigenlijk niet meer. Mensen moeten maar dat opzoeken op internet. We zitten al aan de tijd. Ik, ja. had, ik had een prachtig gedicht van Luzie Berg klaarstaan, maar dat moeten we niet doen. Nee. Ineke Riem, fantastisch dat je er was. We hebben, we, we hebben in je boek kunnen kijken. Zeven pogingen om een geliefde te wekken. Ja. Je hebt eruit gelezen en we zijn er veel over te weten gekomen. Ik moet afronden. Dank voor je komst. Graag gedaan. En het gaat je goed. Um, Zometeen op deze zender. Voilà, uh, twee dingen. En daar zit een, ook een auteur. En dat is Edwin Winkels. Die is eigenlijk correspondent. Die heeft een boek geschreven, Welkom Thuis... En daarin laat hij ook zijn fantasie de vrije loop over Nederland. Dat er totaal anders uitziet over ik meen een jaar of tien. Straks luisteren na het nieuws van acht uur. En volgende week is Brans met boeken er weer. En dan met tekenaar Peter de Wit. Dank en wie weet tot dan. Dag. De Champions League over Radio 1.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 Dot, dot, dot, dot, dot, .com, Denk je aan een grote website, dan eindigt die op .com. Logisch toch? Want dat is de standaard voor domeinnamen. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Nu, voor maar 7 euro. Yourhosting.nl Ik ben Hans Dulver, saxofonist, Met een zwingende rechter hersenhelft. De kant voor creatief zijn. Ik ben Femke Nijboer, neuroengineer.